Tell me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 De Amerikaanse Abbott kocht het bedrijf begin dit jaar door verkoop mislukte. En nu willen het Amerikanen het laten opgaan in het moederbedrijf. Het weer, morgen eerst mistig, daarna opnieuw vrij zonnig en overal droog. Middagtemperatuur 19 tot 23 graden. Donderdag droog, maar overwegend bewolkt. Smiddags worden het 20 tot 24 graden. Dit was het.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 Maar de gemeente Zandvoort heeft zelf gekozen voor handhavers voor bepaalde onderdelen. We besteden ook handhaverstaken uit, onder andere aan de Milieudienst Eimond, die horeca-inrichtingen op het geluid, vooral. De Milieudienst Eimond is onder andere ook ingehuurd door de gemeente om inrichtingen te controleren, dus grote bedrijven.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 En de gemeentehandhavers die treden strafrechtelijk op. Dat zijn BOA's, dus buitengewoon opsporingsambtenaren. En die maken het proces formaal en dat wordt opgestuurd naar justitie. En de bestuursrechtelijk wordt het namens, doet de eimel namens de gemeente Zandvoort.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 The air of the cat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 You've done it all mother can you ignore my faith in everything cause I know what faith is and what it's worth away away and don't say But you won't.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 Uh, toezichthouders, dus die hebben beide, die kunnen op beide kanten optreden. Dat is handig inderdaad, als je opeens toch een bekeuring moet uitschrijven. Moet je niet even snel je, je collega per portofoon uh, bellen waar we spreken? Ja, nou kijk, het is zo dat als een, uh, een boa, okay. zeg maar de, uh, de straat op gaat, dan uh, is het heel handig dat hij beide instrumenten hebt. Want hij, uh, als je toezicht houdt, hij houdt toezicht zeg maar, op de parkeervergunningen,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 Het is je.